Drie uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Resten van slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001... zijn terechtgekomen op een vuilnisbelt. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie bevestigd... na berichten erover in de Washington Post. De gecremeerde resten waren afkomstig van de aanslag op het Pentagon... en op het gekaapte vliegtuig dat neerstortte bij het plaatsje Shanksville in Pennsylvania. Het ging om kleine hoeveelheden die niet meer konden worden geïdentificeerd. Volgens Defensie kwamen de resten uit een militair mortuarium dat eerder in opspraak kwam. Het was respectloos omgegaan met resten van Amerikaanse militairen. Die waren omgekomen in Irak en Afghanistan. In Europa en Latijns-Amerika zijn 25 mensen aangehouden... die lid zouden zijn van de hackersorganisatie Anonymous. Onder leiding van Interpol werden invallen gedaan... in onder meer Spanje, Argentinië, Chili en Colombia. Vanuit die landen werden cyberaanvallen uitgevoerd... tegen onder meer het Colombiaanse ministerie van Defensie. Kort na de bekendmaking van de arrestaties... vielen hackers de website van Interpol aan. Die site was daardoor ruim een half uur niet bereikbaar. De politie heeft gisteravond een eind gemaakt aan de ontvoering van een man uit Ede. Die was maandagavond door twee mannen meegenomen. Een tip leidde de politie naar een vakantiehuisje in Kesteren, ten zuiden van Ede. Er zijn twee verdachten gearresteerd. Over de achtergrond van de ontvoering is nog niets bekendgemaakt. Zeker 24 mensen zijn de afgelopen jaren omgekomen door Q-koorts. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Tot nu toe wordt uitgegaan van 19 doden door Q-koorts. RIVM-directeur Coutinho denkt dat het aantal nog veel hoger kan liggen. Volgens hem zoeken niet alle artsen gericht naar Q-koorts. Het zijn er misschien twee of drie keer zoveel, zei Coutinho tegen nieuwzuur. Recent onderzoek laat zien dat het waarschijnlijk gaat om 50.000 mensen die besmet zijn. 1 tot 2 procent van hen loopt het risico op een ernstige chronische variant van Q-koorts. Dan het weer. Vannacht kans op mist. Overdag vooral in de ochtend grijs, maar in de middag af en toe zon. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Robert Smit. De Republikeinse verkiezingen in Michigan en Arizona. Een datingsite voor mensen met psychiatrische problemen. En de live muziek van Adriaan van Egmond. Goedenacht, u luistert naar Radio 1. Het is 2 over 3 op het vroege begin van deze schrikkeldag, 29 februari. Tot 4 uur is dit nog steeds wakker van Omroep WNL. Gadget liefhebbers kunnen deze week weer een hart ophalen in Barcelona. Daar wordt deze week namelijk het Mobile World Congress gehouden... De crème de la crème op het gebied van de mobiele technologie wordt gepresenteerd, nieuwe plannen worden uitgevouwen en de grote fabrikanten pronken met hun nieuwe snufjes. Gerda Gram van besteproduct.nl is in de Spaanse stad. Goedenacht. Goedenacht. Het Mobile World Congress is nu sinds maandag bezig. Uh, wat is jou tot nu toe het meest opgevallen? Uh, nou, het is een hele hoop Android, maar er is wel één toestel wat echt opvallend is, en dat is namelijk de... Nokia Pureview, dat is namelijk een uh, telefoon met 41 megapixels. Dat is echt een gigantische cameratelefoon. 41 megapixels, uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe groot is die camera dan? Uh, nou, kijk, een normale digitale camera waarmee je foto's maakt op vakantie. en zo, die heeft ongeveer 10 tot 15 megapixels. Nou, daar kan je in principe al hele grote foto's mee afdrukken, maar 41, <laughs> dat, uh, nou, laten we zeggen, een, een, goed, uh, een goed gebouw, die kan je in principe behangen met je foto, als je dat zou willen. Nu is de kwaliteit ervan in dit geval niet geweldig, maar goed, het kan en dus is het vrij uniek. Maar dan klinkt het mij meer alsof het een fototoestel is dat toevallig nog een telefoon is. Is dat ook de trend aan het worden, dat telefoons zoveel kunnen dat het bijna een secundair iets wordt van zo'n apparaat? Nou ja, tegenwoordig moet een, een smartphonefabrikant wel echt unieke dingen brengen. Want ja, het wordt een beetje dertien in een dozijn natuurlijk. Ja, want het is vaak allemaal Android, dat is zo'n besturingssysteem van Google. Uh, ze kunnen, je kunt het tegenwoordig allemaal goed op internet. Dus ja, je moet je onderscheiden en dan is dit wel... Een manier, want uh, we zaten ook in de perszaal en nou, het komt zelden of nooit voor dat de pers gaat zitten juichen of oor of gaat maken als er iets gelanceerd wordt. Maar dat was uh, nu echt het geval. Er was echt zo'n jongen die naast een zelf zei, what, what happened? Weet je? Gewoon omdat het zoiets raars was. Dat is wel een grappig iets. Maar is het, het, is, is het, is het een trend aan het worden dat er, nou ja, ik bedoel, je, je zegt net dat het... ...steeds gekkere dingen op die telefoons moeten zitten om vernieuwend te blijven. Lukt dat die, die aanbieders nog? Of uh, begint het nu al een beetje de inspiratie op te raken... ...op wat we allemaal nog meer gaan kunnen met telefoons in de toekomst? Nou ja, dat is dus uh, een beetje de vraag die wij ons van tevoren ook afvroegen... Uh, ...toen wij uh, uh, naar Barcelona afreisden. Re uh, maar ja, het is echt wel een beetje veel 13 in de dozijn. Dat is wel een beetje jammer. Uh, maar het zal waarschijnlijk in de toekomst allemaal gaan om software. Op een gegeven moment zijn al die telefoons snel genoeg... Kun je er prima foto's mee maken? Kun je er genoeg in opslaan? Ja, wat moet je dan nog meer? Vraag je misschien af. Uh, nou ja, dan is misschien bijvoorbeeld de convergentie met je televisie. Stel dat je een mooie uh, uh, flat screen in huis hebt. Dat je hem dan kan bedienen met je telefoon. Dat soort dingen. Dat zit, daar zit het dan misschien een beetje in. En dat is misschien de toekomst. Ja, nu is zo'n beurs natuurlijk, dan komen alle grote fabrikanten uh, bij elkaar. Die, die zijn hier ook echt een beetje tegen elkaar op aan het bieden... op nou ja, wat ze deze keer uh, verzonnen hebben voor hun uh, telefoons. Of sprong voor jou echt deze Nokia eruit? En zijn er voor de rest niet echt hele opzienbarende? Ontdekking? Oh nee, nee, nee, er is wel één echt heel gaaf apparaat. Dat is de Asus Phone. Dat is een uh, smartphone die je dan in je tablet kan stoppen... en, die kan, en daar kan je een toetsenbordje op aansluiten. Dus heb je zeg maar drie apparaten in één... Nou, dat moet je echt zien. Ik zou zeggen, kijk, veel op internet of zo. Want uh, je moet je voorstellen, je smartphone, heb je ook een tablet en ook nog eens een laptop. Dus dat zijn toch drie apparaten, maar uh, Asus probeert dat gewoon in één keer te poppen. En uh, wat het in de praktijk oplevert is in ieder geval een heel gek apparaat, maar wel eentje waar je echt wat mee kan. Dus dat is echt wel de moeite waard. Maar is het, is het ook gebruikersvriendelijk? Het lijkt me best wel uh, complex. Nou, dat is uh, goed. ik moet hem nog uitgebreid testen natuurlijk. Want ik heb hem even gecheckt op de beurs. En het is nogal druk. Er staan vooral. veel Aziaten die je dan aan de kant duwen. <laughs> maar uh, ik moet zeggen dat het op het eerste gezicht wel echt goed werkte. Ja. je moet gewoon vooral zien dat het echt verlengd tussen elkaar zijn. Maar, want ja, hoe vaak is Ja? Nou, nu is het zo dat die Aziaten, die zijn daar gek op. Dat is al bekend. Uh, ik bedoel, uh, uh, jullie uh, gadgetjournalisten, die willen dat natuurlijk ook allemaal zien. Maar zitten... Zitten de, de normale Nederlander nog wel te wachten op een telefoon die nog weer allemaal meer dingen kan? Of willen ze gewoon lekker bellen, sms'en en als ze op internet kunnen, nou het is allemaal wel goed geweest? Dat is helemaal geen gekke gedachte wat je daar poneert. Want ik, ik ben het daar zelf ook heel vaak mee eens. Een mooi voorbeeld is dat uh, LG lanceerde vorig jaar met heel veel toehaar de eerste dual core phone. Nou dat zou dan een heel snelle telefoon moeten zijn. Maar ja, uiteindelijk is dat ding eigenlijk niet heel veel, uh, wat gewo niet heel veel geworden om vervolgens dit jaar doodleuk een quadcore-telefoon te lanceren. Dat is zeg maar nog twee keer sneller dan dualcore. Maar ja, het verschil, ik zie het eigenlijk niet. Het zou misschien mij duur moeten besparen. Maar ook dat is nog maar sterk de vraag. Weet je, het is, het is vooral een heleboel van hetzelfde. En daar moet je dan maar een beetje mee dealen. Hè? Dan moet je maar de grappige dingen uitpikken, denk ik. Nou ja, de crème de la crème op het gebied van de mobiele technologie en uh, andere snufjes, die worden deze week tot 1 maart gepresenteerd op het World Mobile Congress in Barcelona. Dankjewel, Gerde Gram, uh, besteproduct.nl redacteur. Oké. Okay. Over 251 dagen, dan is het zover. Dan gaan de Amerikanen naar de stembus voor de presidentsverkiezingen van 2012. En wie de republikeinse tegenkandidaat van Obama wordt... dat is op dit moment de grote vraag. Ja, vannacht zijn de primaries in Mich Michigan en Arizona. En zojuist zijn de stembussen gesloten. Correspondent Hanneke Keultjes vanuit New York houdt het allemaal nauwlettend in de gaten. Goedenacht. Goedenavond. Ja, volgende week is het Super Tuesday. Is dit de generale? Ja, dat kun je wel zeggen. Het um, is behoorlijk spannend, um, dus zoals je al zei, de stembussen zijn nu gesloten zowel in Arizona als Michigan en in uh, Arizona uh, gaat Mitt Romney winnen, dat was ook wel een beetje verwacht, maar de echte spanning zit in, in Michigan, de staat waar hij geboren is en waar zijn vader uh, gouverneur was, want daar heeft hij toch wel heel erg moeilijk met uh, Vic Santorum. Um, en en dat is die uitslag is natuurlijk wel bepalend voor hoe het straks uh, volgende week op Supercursus D gaat verlopen. Maar hoe komt het dan dat hij, ik neem aan dat hij in zijn eigen staat, min of meer zijn eigen staat, behoorlijk populair moet zijn? Waarom is zijn toren dan toch zo, uh, zo goed daar? Nou, uh, het is niet echt de zijn eigen staat. Nee. De eigen staat is Massachusetts, daar woont hij al 40 jaar. Oh. Maar hij had natuurlijk wel verwacht dat hij zonder enige problemen, uh, met, bij wijze van spreken met twee vingers in de neus, Michigan zou binnenhalen. En ja, waar is het fout gegaan? Um, hij heeft de laatste de tijd wat onhandige opmerkingen um, uitgesproken. Uh, waar uit de indruk toch wel erg ontstaat dat um, uh, Romney niet uh, goede aansluiting vindt met een gewone hardwerkende Amerikaan. Uh, Romney is multimiljonair. Um, en in Michigan wonen juist heel veel um, mensen van de, de, de blue collar, dus de arbeidersklasse. En daar um, sluit zijn toch iets beter op aan. Maar zegt dit dan echt wat over de vorm van uh, Romney? Ja, een beetje sporttermen misschien, maar de vorm waarin <laughs> hij op dit moment verkeert? Um, ja, ik denk hij heeft het, heeft het net wat moeilijk gehad. Ik denk dat hij er ook heel, heel veel spijt van heeft. De dingen die hij gezegd heeft. Hij heeft bijvoorbeeld uh, gezegd dat zijn vrouw in een paar Cadillacs rijdt. Uh, hij heeft over autoracen gezegd dat uh, hij dat niet echt volgt, maar dat hij wel een aantal vrienden heeft die eigenaar zijn van zo'n team. Ja, en daarmee laat je toch wel zien dat je uh, niet echt weet wat er gewoon op Main Street bij de normale Amerikanen op de keukentafel zich uh, afspeelt. En Centorm, dus een ja, en Centorm is dan wel weer, weer populair, maar die staat in Nederland sinds vorige week, vooral bekend als de man die zegt dat wij uh, oudere mensen euthanaseren omdat we uh, uh, zo onze ziektekosten laag willen houden. Dat, dat klinkt echt als heel raar in Nederland. Hij is er niet populairder op geworden. Maar vooral ook lijkt het heel erg dom. Maar toch is hij populair dan in, uh, in Michigan. Hoe kan dat? Wat is ja, zijn kracht? Ja, zijn aanhangers ook helemaal niet doorhebben door dat wat hij daar gezegd heeft natuurlijk aparte, aparte leugens zijn. Ja. Hij zei het in 2009 het trouwens ook al eens. Um, ja, ik denk dat hij toch um, uh, voor heel veel mensen, populair, bij veel mensen populair is omdat hij zich presenteert als een sociale conservatief. De, de man die Paul achter zijn christelijke geloof staat. Uh, hij weet vooral um, Obama daarmee moeilijk te maken door te zeggen dat uh, Obama een oorlog is aan, aan het beginnen is tegen religie, tegen het geloof. En uh, ja, geloof is voor heel veel Amerikanen heel erg belangrijk. Dus daar scoort hij wel punten mee. Dus, dus, dus eigenlijk met ja, voor ons eigenlijk vrij kwetsende teksten, nee, tenminste gewoon zelfs onware teksten, scoort hij onder het, uh, onder het Amerikaans volk? Ja, maar het is niet zo dat hij nu uh, bij iedere campagne uh, bijeenkomst het pretentievoorbeeld uit Nederland aanhaalt. Hij heeft dat, zover wij nu weten, twee keer bij kleine bijeenkomsten gezegd. En hij scoort nu vooral door dingen te zeggen als uh, president Kennedy, ook een katholiek. Uh, net als Centoorn, uh, uh, die uh, vond uh, dat uh, de kerk en staat uh, helemaal gescheiden moesten zijn. En hij zegt volgens nou, mij, ik vind dat dat niet zo is, want het geloof is zo belangrijk. Daar hoeft geen scheiding, uh, geen scheiding. Absoluut scheidingen te zijn aangebracht. En dat vinden veel Amerikanen toch prettig om te horen. Ja, is het. Uh, de, je zegt dit is de, de generale voor, um, uh, voor volgende week. De Super Tuesday. Dan gaan echt heel veel uh, mensen naar de stembus. Um, uh, als Mitt Romney nu uh, verliest in Michigan. Um, uh, wat gaat er dan de komende week nog met zijn campagne gebeuren? Nou, ik denk dat hij dat echt heel erg moeilijk krijgt. Um, uh, ik heb gehoord dat commentatoren ook gezegd hebben van nou, uh, zijn campagne is eigenlijk helemaal niet berekend op een lange strijd. Want ging er eigenlijk van het begin af aan vanuit dat hij toch wel uh, vrij snel de, de nominatie zou gaan winnen. Dus dan wordt het echt uh, lastig. En ik denk dat um, Centorum, die natuurlijk al een duw in de rug had gekregen naar zijn winst in um, uh, Missouri, Minnesota en Colorado, dat hij nog meer momentum krijgt en dat hij dan dus misschien de moeilijke staten zoals Ohio volgende week, dat hij die ook maar zomaar eens binnen kan halen. En dan, ja, dan wordt de weg naar uh, de conventie eind uh, um, augustus nog hele spannend met... En dat vind ik als journalist natuurlijk heel erg leuk. Maar dat zullen de kandidaten minder leuk vinden. Het is nog een lange en spannende weg voor de presidentskandidaten, de Republikeinse presidentskandidaten in de, in de Verenigde Staten. Uh, Hanneke Kultjes, correspondent van de GPD-bladen, uh, dank je wel. En wij blijven natuurlijk de primaries uh, in Arizona en Michigan volgen deze nacht. Ja. En zodra de nieuws is, dan hoort u dat natuurlijk hier op Radio 1. We zijn per rekening de nieuws- en sportzender, Maar tegelijkertijd hebben we ook altijd nog wel tijd bij ons in de nacht... voor mooie muziek, mooie live muziek in dit geval. André van Egmond, hij is samen met zijn cellisten... al de hele nacht bij ons in de studio. Hij speelt zijn derde nummer, Summer is Killing. is important and I think that you will agree that a lot of people think that the summer is great but it is killing me when the sun gets under my Made me steady as my skin adjusted to the cold. As cold it was without you. When the rain came, maybe came home. When the fallen fell from the tree. She sure was weeping with me. Maybe if I could be strong. my skin adjusted to the cold as cold it was without you and when the rain came maybe came home after the summer came fall The leaves were falling from the trees, nature was weeping with made me steady as my skin adjusted to the cold as cold it was without you and when the rain came maybe came André van Egmond, bij nog steeds wakker op Radio 1. Uh, summer is killing. En later dit uur, voor, het la voor de laatste keer, komt hij nog één keertje terug... en zal er nog een nummer van ons spelen. Ja. Het klinkt misschien een beetje gek, maar het vorige uur heb ik het... mediaoverzicht helemaal gemist omdat ik een spelletje aan het spelen was. Dat was puur professioneel bedoeld natuurlijk. Maar mede daarom denk ik dat Martijn Middel nog één keer is aangeschoven... voor zijn mediaoverzicht. Ja, het was weer smullen voor het po vandaag. Want op het allerlaatste moment kwam er nog een kandidaat erbij... voor het PvdA-leiderschap. Het programma zelf steunt Ronald Plasterk in zijn kandidatuur... en vond in Diederik Samson vandaag een gewillig slachtoffer. Meneer Samson, ja? dat is niet best dit, hè? Wat niet? Nou ja, wij steunen Omeroon, dus dat is al ja, een probleem dus met de concurrentie. En nu ook nog Lutje-Kobi. Ja, dat wordt een mooie, uh, mooie strijd. Maar, maar waar, waarom wordt u het nou wel? Nou ja, als hoe jullie Omeroon sturen...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 Spoonnieuws maakt veel los in mensen. Anders Kinnegin, de man van buitenhof, columniste Naeema Tahir... kreeg onlangs mot met Rutger Kastrikum toen die ineens voor zijn deur stond. En sindsdien is hij helemaal klaar met televisie. Het politieke debat, zo zegt hij, kun je veel beter op andere manieren volgen. Ja, allemaal leuk, die televisie. Ja, maar het is nog veel beter als u het kunt horen op de radio... of ja? als u het kunt lezen in de krant en in de handelingen. Nou, Want dan kunt u zich een veel betere indruk maken, feitelijke indruk van de inhoud, en dan wordt u niet afgeleid... door al die te uh, muziek van de vorm. Maar meneer Kinnigin, als je een debat ziet... wil je toch gezichtsuitdrukkingen zien? Uh, je wil zien of iemand gespannen is of niet? Uh, iemand die zweet is niet interessant. Iemand die niet goed gekleed is niet interessant. Dat leidt allemaal af van de inhoud en dat focust allemaal op de vorm. <lacht> Daarom is de radio veel beter, nou ja, want dan daar... valt het allemaal weg. Hè? En daar is hij weer, de rijdende rechter in dat programma vanavond... de zaak van meneer Geert. Meneer Geert, die houdt van vissen. Ja, ik kan functioneren in mijn leven door te vissen, absoluut. Ja, vissen is... Ja, dat is niet alleen een passie, het is een... Genezend functionerende uitwerking. Al 30 jaar vist meneer Geerts op zijn geliefde plekje... bij Haarsteegse Wiel. Maar nu mag hij er van de gemeente zijn auto niet meer parkeren. Mijn viswiel stort op tijd letterlijk in. ik daar niet meer kan vissen, dat kan ik gewoon niet bevatten. Ze mag gewoon eens tussen kapot in mij... Letterlijk kapot. Ja, de gemeente is gemeen en oneerlijk. In plaats van een parkeerontheffing krijgt deze grote natuurliefhebber een boete. En dat terwijl meneer Geerts zo graag vist. Vissen is mijn hart, mijn ziel. Vissen in Haagst is voor mij de hemel op aarde. Dat meen ik echt. Ik heb dat ook nodig. En dan kan ik daar niet meer gevissen. Hoe barbaars wil je het hebben? Ten einde raad schakelde meneer Geerts meester Frank Visser in... om aan dit grote onrecht een einde te maken. Alles tegen elkaar afwegende ben ik van oordeel... dat de gemeente aan Geert in alle redelijkheid... alsnog een ontheffing moet verlenen. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. En tot zover het mediaoverzicht. Ja, dankjewel Martijn Middel. Fijn dat jij voor ons weer alles op tv hebt gevolgd dat is deze toch avond. Streng maar rechtvaardig, Fijn, hè? Die, uh, Fijn, hè? Fijn, hè, meester Frank Visser. Ja, het is een held. <laughs> het is inmiddels uh, negen minuten voor half vier. En u luistert naar WNL's Nog Steeds Wakker met het satirisch weekoverzicht van De Speld. Vrijdag 2 maart zullen de regeringsleiders van de EU, EU. en staatshoofden van de 17 eurolanden landen geen extra aparte vergadering houden. Dat maakte de Europese president Herman van Rompuy vandaag bekend. Van Rompuy meldde dat indien nodig de vergadering voor het einde van maart alsnog, op, alsnog. bijeenkomt. Universitair Medisch Centrum in Groningen. UMCG! Schrapt bij de zorgadministratie van het ziekenhuis 150 van de 500 banen. De arbeidsplaatsen verdwijnen omdat de zorgadministratie wordt gedigitaliseerd. Zo melden een woordvoerder van het ziekenhuis dinsdag. Het kabinet moet niet nog meer gaan bezuinigen dan de 18 miljard euro... waartoe het bij zijn aantreden besloot. En directeur Koen Teulings van het Centraal Planbureau, CPB. Teulings schreef samen met de directeur van de Brusselse Denktank Breugel een opinieartikel voor de Financial Times. De zuinige bezuinige bezuinige blijft het grote thema van dit kabinet, al dus Teulings. Ronald Plastic. En Diederik Samsom gaan op kop in een peiling die Maurice de Hond deed... naar wie de meeste steun heeft als toekomstig leider van de P van de A. P van de A. Van de potentiële kiezers geeft 33% de voorkeur aan Plasterk. 30% aan Samsom. Dat heeft Maurice de Hond maandag bekendgemaakt. Een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto op de A12 bij Harmelen is een enorme file. File, file, file. Ontstaande rond kwart over acht dinsdag was er sprake van een opstopping van ruim 20 kilometer tussen Zevenhuis en Harmelen. Dat meldt ANWB. a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 Nou, dat is in elk geval helder. Dank voor uw komst naar de studio, Peter Hartog. Ja, en dan nog een laatste bericht. In het Groningse Loppersum zijn duizenden burgers niet op tijd geïnformeerd... over het doorgaan van de schrikkeldag. Voor velen zal het dus even schrikken zijn als het over enkele uren alweer licht wordt... en de dag toch gewoon door blijkt te gaan, ondanks dat het 29 februari is. De verslagenheid zal nog het grootst zijn bij het bestuur van de 1 maartbeweging... die vandaag haar jaarvergadering zou houden...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 U hoorden het globaal nieuws van de Speld. Meer speld op speld.nl. Dit is Blauwtzoen op Radio 1. Onward, like a wounded soldier. No guilt to cry. We both know. Patience won't stop the accusations. Your tongues are fire. We both know.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 Deep fall Hanging by a thread Oh, we both know Ondanks dat het grootste gedeelte van Nederland nog gewoon slaapt... gebeurt er genoeg in ons eigen land en in de rest van de wereld. Zo staat er ergens in Nederland een manege in de brand... hoorden wij het vorige uur in het Nieuwsminuutje. Martijn Middel met een update. Het Nieuwsminuutje. Dat klopt, er wordt op dit moment nog steeds een uitslaande brand... in Manege Hoogvliet aan de Herikweg in Hoogvliet. Aan de telefoon daarvoor brandweerwoordvoerder Ruud Natrop. Meneer Natrop, goedenacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, een brand in een, een manege, dat is altijd tricky zoals je dat zegt. Er uh, uh, lopen natuurlijk veel paarden rond. Hoe gaat het met de paarden? Ja, dat, dat is inderdaad uh, precies wat u zegt, uh, tricky, veel paarden. Ja, er zijn helaas bij de brand uh, twee paarden overleden. Enkele tientallen uh, heeft de brand weer buiten kunnen krijgen. Die stonden overigens niet in de, in de brandende schuur, want het betreft een hooischuur waar de brand voet. Uh, de paarden stonden in een nabijgelegen schuur. Uh, maar helaas, uh, ja, twee paarden hebben het dus niet gered bij de brand. Die paarden zijn overleden vanwege de rookontwikkeling? Ja, is niet helemaal duidelijk. Maar uh, de aangezien er de een schuur stonden die vol met rook stond, is dat wel uh, aannemelijk. Dan gaat het om een uh, hooischuur. schuur. Uh, dat is natuurlijk lastig om te blussen. Hoe lang denkt de brand weer nog uh, bezig te zijn? Ja, de, de ervaring leert dat de nooischuur, en in dit geval ligt er 50 kubieke meter, dus een, een behoorlijk aantal. Nou, vaak zijn dat ook balen. En uh, ja, dat is, dat is dus lastig verblussen blussen. In de zin van uh, op het moment dat de brand uh, geblust is, dan moet dat hooi ook vaak uit elkaar getrokken worden. Omdat dat gewoon tussen de, de, de balen blijft smeulen. Dus ik, uh, ik vermoed dat we daar nog een kuren mee bezig zijn. In orde. 35 paarden in veiligheid. Twee paarden hebben het niet overleefd bij een brand in een uh, manege in Hoogvliet. Meneer Natrop van de Brandweer. Hartelijk dank. Op dit moment komen ook de eerste uitslagen binnen van de Republikeinse voorverkiezingen in de staten Michigan en Arizona. Na het tellen van een derde van de stemmen in mid Romney's thuisstaat Michigan... staat de favoriet voor het presidentskandidaatschap op een voorsprong van 3% op zijn conservatieve rivaal Rick Santorum. En financieel nieuws. De beurzen in Azië openen positief. De Nikkei staat op een winst van 122 punten. Dat is ruim een procent winst. En ook in Hongkong groene cijfers op de borden. De Hang Seng wint ongeveer een half procent. Het Nieuwsminuutje. Dank je wel, Martijn Middel. En zodra je meer weet over de voorverkiezingen in Amerika... dan meld je je natuurlijk weer bij ons of bij de collega's van Nu wakker. Cadeaus voor de Kamercommissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Uit handen van een aantal leden van de Hondenbescherming Nederland... ontvingen zij het jubileumboekje van de club... dat na aanleiding van het 100-jarig bestaan uitkwam. De Hondenbescherming is blij met de aandacht die hun jubileum krijgt van de politiek... Politiek, maar stipt ook duidelijk aan dat de bescherming van honden in Nederland nog hard nodig is. Zij hopen dat de Kamercommissie er bij het kabinet een wetsvoorstel uitsleept dat goed is voor honden. Daarom spreekt Just de Wit van de Hondenbescherming Nederland vandaag de voicemail in van Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voicemail van Mark Rutte... Graag een berichtje naar de piep. Toets hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Ja, dag Mark. Daar je nu niet in staat bent om de telefoon op te nemen, laat ik even een berichtje voor je achter. Je spreekt met Just de Wit van de hondenbescherming. Het is een taaie strijd, Mark, waarbij de hondenbescherming niet zonder de steun van de overheid kan. De overheid kan in het beteugelen van de problemen immers bijdragen door goede en adequate regelgeving. Maar over de rol van de overheid op het terrein van dierenwelzijn maken wij ons zorgen. Bij de overheid bestaat immers de wens tot deregulering. Met andere woorden, de overheid wil steeds minder wetgeving op het terrein van dierenwelzijn. De dierensector moet zelf regels stellen en handhaven. Pas als de sector zelf de problemen niet kan oplossen, treedt de overheid op. Wij, zijn die, wij zien de wet echter niet als sluitstuk, Mark, maar als een goed begin om welzijnsproblemen met dieren te voorkomen. Zo waren we blij met het bestaande honden- en kattenbesluit dat geld voor honden die bedrijfsmatig worden gehouden, zoals bijvoorbeeld in asielen, pensions en bij fokkers. Maar dit besluit wordt vervangen door het zogeheten besluit gezelschapsdieren. In het honden- en kattenbesluit stonden concrete eisen met betrekking tot huisvesting en verzorging in tegenstelling tot het besluit gezelschapsdieren die uitgaat van zogeheten open normen die voor velelei interpretatie vatbaar zijn. Die open normen zullen tot handhavingsproblemen gaan leiden... waardoor het dierenleven vergroot kan gaan worden. Oh ja, en Mark, als je nieuwsgierig bent geworden... wat wij verder allemaal precies nog doen... neem dan even snel een kijkje op www.hondenbescherming.nl. U hoorde just de wit van de Hondenbescherming Nederland. Hij sprak de voorzitter van Mark Rutte. Hij is al de hele uitzending bij ons, André van Egmond... en hij staat op dit moment klaar om zijn laatste nummer te spelen. Dit is Sol... See two brothers fighting But they keep on denying There's a goddamn in their soul That they don't want to know I can tell you are lying But you keep on denying Crying Crying It's been hiding It's been crying For a home Who can he trust Mother, mother Love thy neighbor Don't live Like it's a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 been crying for a home. Do you hear my soul? It's been crying, crying. It's been hiding. It's, it's been, been crying for a home. Who can he trust? It's been crying for a home. Can he trust? André van Egmond? bij ons in de studio. Hij staat erop om naar uh, ons toe te lopen voor een interview. Maar er kan veel gebeuren in één nummer. Ik hoor net namelijk van mijn eigen opperste, eigen regisseur. Dit is een stukje radioregie, gewoon op de radio. De luisteraar mag meedelen in of je straks misschien nog een nummer wil spelen. En dan daarna nog even met je praten. Is dat een idee? Oké, okay, dus dan loop ik weer terug. Ja, dat hoeft nu nog niet, maar zometeen We regelen het straks allemaal even. Maar we horen straks dus nog meer van André van Egmond in ons uh, programma. En dat stemt mij alleen maar gelukkig. Ja, mij ook eigenlijk wel. Nou, dan even door nu met iets anders. Uh, want ja, na datingsites voor mooie mensen, lelijke mensen en hoger opgeleiden... heeft de Haagse zorginstelling Parnassia een nieuwe datingsite in het leven geroepen. Durf jij met mij.nl is een speciale website waar patiënten van de psychiatrische instelling contacten met elkaar kunnen leggen. Bij Pernassia lopen 10.000 patiënten die moeite hebben met het maken van sociale contacten. Het doel van Durf jij met mij.nl is daarom simpel. De patiënten een handje helpen om nieuwe vrienden te maken. En misschien zit er dan zelfs nog wel wat meer in. Initiatiefneemster Peggy van Drogenbroek vertelt ons er meer over. Goedenacht. Ja, uh, Anna. ja het, het, het is een een, een opvallend uh, initiatief wat mij betreft. Uh, hoe, hoe kwamen jullie erop? Ja, nou, ieder jaar uh, dan uh, meten wij even de tevredenheid weer uh, bij onze patiënten en daar merkten wij toch wel uh, dat het uh, ja. Ontbreken, of het weinig hebben van contacten. Ja, een noodzaak was. Daar was toch uh, behoefte aan. Hm. Nou, toen zijn we een beetje aan het denken gegaan. van Hoe kunnen wij dat uh, oplossen? En zo is eigenlijk de datingsite... Uh, ja, van Lieverlee als idee ontstaan. En hebben wij dat verder uitgewerkt. En ja, nu is die er. Ja. mij.nl. Maar een datingsite, dan denken we natuurlijk ook gelijk aan de liefde. Is het ook de bedoeling dat uh, ja. de psychiatrische... Uh, mensen die uit die psychiatrische instellingen komen... die patiënten, dat die de liefde vinden? Of is het ook gewoon... Uh, Misschien een vriend om tegenaan te praten? Ja, ja, ik denk dat dat het laatste wat u zegt, vriendschap, dat is met name de hoofdmoot. Uh, je kan op zoek naar vrienden, je kan het profiel plaatsen. En dan kan je dus uh, verder zelf op zoek naar vrienden. En uiteraard, als je meer wil, kan dat natuurlijk ook. Hè, de keuze is aan de persoon die zich ingeschreven heeft uh, om te zoeken wat hij zelf wil, uiteraard. Om hoeveel mensen moet ik nou denken? Hoeveel mensen kunnen zich aanmelden bij mij?nl? Ja, nou, er kunnen zich heel veel mensen aan uh, melden. Want wij, Parnassia uh, en Anton Constance, die werken samen met ons. Nou, dan moet u al gauw denken dat wij een 8000 mensen hierbij kunnen bereiken. Ja, en, en, Potentiële inschrijvers. Ja, nu, nu um, is het misschien een beetje een gekke gedachte. Maar ik denk dat heel veel luisteraars er wel mee, uh, mee spelen. Is het wel handig voor mensen die uit een psychiatrische uh, instelling komen... Uh, om nog weer in contact te komen met meer mensen die daar vandaan komen? Uh, nou ja, als ze problemen hebben, versterkt dat niet ja. uh, elkaar. Uh, nee, nee. Want wat blijkt, en uh, dat kan ik ook staven aan de uh, aanvragen die ik nu ook krijg... eigenlijk vanuit de landen al, van mensen die toch zeggen van... nou, kan het me alsjeblieft aansluiten. Ik uh, heb ook psychiatrische soren, is niet bij jullie instelling aangesloten... maar toch ben ik op zoek naar... want het is gewoon lastig om uh, ja, andere mensen te treffen. Buiten dat is het ook vaak makkelijker praten als je met gelijkgestemden praat... Over bijvoorbeeld wat je, ja, wat je bezighoudt, wat je moeilijkheden zijn in het leven. Dat maakt vaak een stuk makkelijker. Maar wat, wat maakt de, de drempel tot sociaal contact voor ons nog dan zo moeilijk? Dat is vaak lastig. Hè? Um, soms zie je dat mensen wat minder uh, sociaal vaardig zijn. Dat zou een uh, optie kunnen zijn. We leven toch in een maatschappij waar iedereen moet presteren. Um, ja, we moeten allemaal de beste zijn. Dat is niet iedereen in het leven. En het is vaak lastig als je op een gewone datingsite zit, wat mensen ook vaak proberen en ook doen, en dat staat ze uiteraard vrij, uh, om vrienden te zoeken. Maar wat dan maken maakt... nee, wat... mensen vaak af, dat is lastig. Maar wat maakt deze datingsite dan nou specifiek anders dan andere datingsites? Waarom zouden deze mensen die ja, dat sociale contact toch moeilijker leggen, uh, eerder geneigd zijn om naar durfjijmetmij.nl toe te gaan? omdat ik merk dat ze wat vrijer kunnen praten met elkaar, vrijer over wat ze bezighoudt, wat ja, de stoornis die ze hebben of de handicap, hoe je het ook noemen wil. Dat is makkelijker praten met een lotgenoot, om het zo uh, te formuleren, dan met mensen die daar vaak vanaf de zijlijn. Uh, op toezien. Ja. Dat maakt het een stuk makkelijker. Buiten dat kun je ook op de site niet alleen praten. Je kan chatten, je kan berichten sturen, je kan een ook sturen. En je kan er ook voor zorgen dat je misschien samen met iemand iets gaat ondernemen. Uh, een afspraakje, een koffietje drinken, even naar het strand. Nou ja, geen maar, maar, maar, heb maar hebben mensen die uit zo'n psychiatrische instelling komen niet behoefte aan naar meer misschien een stabieler persoon waarmee ze contact hebben dan misschien iemand anders die ook in zo'n instelling gezeten heeft? Ja, dat, dat zou je kunnen denken. Maar ervaring blijkt toch dat het vaak makkelijker is met ja. Ja, lotgenoten, ik noem de term niet graag. Hè. Dat geeft toch een negatieve klank, ja. maar toch met mensen die ja sneller de ander kunnen begrijpen. Durf jij met mij.nl is de plek waar die mensen is, allemaal terecht kunnen. Inderdaad. Ja. Dank u wel, Peggy van Drogenbroek. Dat is graag gedaan en ik wens jullie nog een fijne uh, nacht toe. Inmiddels is bij ons in de studio aangekomen onze WNL-collega Kamran Oela. Hij houdt uh, voor ons de situatie in Pakistan in de gaten. Hij is al een paar keer eerder bij ons in de studio geweest daarover. En dan vooral ook over premier Ghilani. Die is namelijk um, ja, nogal in de problemen gekomen de vorige keer. Maar er zijn weer nieuwe ontwikkelingen. Ja, premier Ghilani van Pakistan, dat, daar gaat het niet best mee. Die, uh, die ligt onder vuur. En eigenlijk is het niet zijn schuld. Eigenlijk gaat het om de president. Hoe zat het ook alweer? President Zardari die heeft ongeveer 500 miljoen dollar op zijn rekening staan. Wat natuurlijk vrij gek is voor een premier die aan het uh, jaar of 25 geleden eigenlijk helemaal niets had. Uh, dat geld is verduisterd. Corruptie. Hij is daar, heeft daar ook acht jaar voor gezeten. Dat geld staat op Zwitserse bankrekeningen. En nu heeft de premier gezegd van oh, het is de president. Ik ga helemaal niets daarover openbaren. En hij heeft uiteindelijk zelfs een oordeel van de rechter naar zich neergelegd. Ja, en wat zijn de laatste ontwikkelingen daaromtrent? Um, hij moet nu uh, gaan, gaan verschijnen voor het Beklaagde bank. En heeft daar gezegd van: oké, okay, als ik echt word, uh, als straks wordt gezegd, oké, okay, schuldig, als het hoogrechtshof dat zegt. Dan zal ik niet zoals mijn voorganger Musharraf dat ooit deed, het Hoge Rechtshof afzetten. Nee, dan zal ik zelf gaan aftreden. Dus de uh, positie is wankel. Het lijkt erop dat, uh, dat Gilani uh, aan zijn laatste maanden als premier, misschien wel de laatste weken of dagen, is begonnen. Ja, wat betekent dat voor Pakistan? Hey, Pakistan is een instabiel land als je het politiek bezien. Al jaren, zeker de afgelopen paar jaar. Uh, dus voor Pakistan zou dit weer een adellating. zijn. En aan de andere kant biedt het natuurlijk ook gewoon weer mogelijkheden voor, voor nieuwe lieden. Ik heb wel eens eerder je verteld dat er een aantal uh, kanshebbers zijn die voor het gemeenschap willen gaan. Bijvoorbeeld de man die ooit uh, Pakistan tot wereldkampioen cricket maakte. Een nationale held ja. in de politiek. Je zei net, het zouden wel eens de laatste maanden van Gilani kunnen zijn in de politiek. Zou het ook wel eens de laatste maanden als vrij man kunnen zijn voor Gilani? Dat is de vraag. In principe staat een celstraf op om een oordeel van de rechter naast je neer te leggen. Dus het zou heel goed kunnen dat de premier uiteindelijk twee, misschien wel drie jaar of wel langer de cel in moet. En dat is niet iets dat hij naast zich neer kan leggen. In, in principe niet. En zeker niet als hij straks geen premier meer is. Maar kijk, Pakistan, uh, jullie vroegen net al, wat gebeurt er daarna? Uh, de vraag is, komt de leger aan het macht? De leger is vaak aan het macht geweest. Uh, er speelt van alles, uh, ook internationaal. Wat, uh, wat is de rol van de Verenigde Staten? Vergeet niet dat de VS altijd nog met die drones, weet je, die onbemande vliegtuigen, in Pakistan aanwezig is. Wat doet dat met een land? Uh, wat, is, wat zijn daar de gevolgen van? Dus het kan nog alle kanten op. Ja, en uh, ik vernam uh, net in de wandelgangen van je... dat er uh, ook uh, nog, nog nieuws over... Uh, tenminste rondom Osama Bin Laden. Wat, ja, uh, wat kijk, is daarover? Kijk, het zo een jaar geleden dat een Abtabat... Uh, of zoals wij in Nederland zeggen Abotabat... Uh, Osama Bin Laden uh, werd vermoord in een schuilkelder. En waar nu blijkt dat uh, op de, via de computer van Osama Bin Laden... Bin Laden had een computer. Via zijn computer uh, wordt nu duidelijk dat uh, minimaal twaalf mensen bij de Pakistanse AIVD, de Pakistanse inlichtingendienst... op de hoogte waren waar Bin Laden zat. Via e-mails of zo? Uh, via e-mails, via andere gegevens blijkt dat ze op de hoogte waren. En dat is natuurlijk wel heel gek. Dat betekent dat Pakistan aan de ene kant zegt... wij zijn bondgenoot uh, in, het, uh, in de hele oorlog tegen terrorisme. En aan de andere kant, we weten waar Bin Laden zit... maar we doen er niets mee. Dat is natuurlijk wel gek. En dit zou ook nog kunnen betekenen dat er andere koppen gaan rollen. Dus uh, de Pakistanse politiek in en instabiel. En uh, jij houdt het in de gaten. En mocht er weer iets zijn, dan kom je natuurlijk over ons vertellen. En ja, als je ook nog kan achterhalen wat het vroegere e-mailadres is van Osama Bin Laden... zou helemaal een geweldige uh, correspondent zijn. Maar uh, bedankt voor uh, je uitleg. Ik kan dan doen. Ja, ik uh, kondigde ze net eigenlijk uh, onterecht uh, ja, af. af. Ja. En gelukkig spelen ze nog een nummer voor ja. ons. André van Egmond, Complete Hollow Silence, hier op Radio 1. I'm cold and I'm drowning. Ignore a smiling couple. Ain't too heavy, and it's making me blue. I can't live in the moment without thinking things through. Oh, I'm so serious. I'm so serious. Come. Silence. My soul is dark It's way offshore I don't want to paint a picture Of a death on a wall And I, I am not asleep Could this happen to me André van Egmond, Complete Hello Silence. En ik ben blij dat hij toch nog dat laatste nummer ja. uh, even heeft gespeeld, hoor. En dat hij dat allemaal doet voor een uh, applaus van, uh, <laughs> van Robert en van mij. Kom er snel even bij, ze willen graag nog uh, met je verder praten. Wat mij opviel, was dat je... Uh, je komt er over op mij de hele tijd ook in de studio... als een hele vrolijke, opgewekte, nou, vol energie kom je hier ook naartoe lopen. En dan maak je muziek en dan is het allemaal ingetogen. Een beetje melodramatisch. Dat komt misschien ook door de cello. Is dat dan het verschil tussen uh, de zanger en uh, de persoon? Uh, ja, nou, uh, dit is natuurlijk een, een bijzondere bezetting met de cello. We zijn normaal gesproken de band van zes man. Uh, dus en, uh, soms zitten we in verschillende bezettingen net wie kan. En... Uh, ja, het, het, het, het, heeft, het is inderdaad wel zo, je bent, uh, uh, ja, Ik denk dat het met veel artiesten is dat je, dat je twee gezichten hebt. En uh, wat je creëert is niet altijd uh, wie je in de omgang uh, uh, soms bent. Dat kan uh, zeker verschillen, ja, maar bij mij in elk geval. <laughs> maar ben je, ben je dan wel helemaal jezelf als artiest? Oh, uh, ja, dit is wat ik maak, uh, dit is wat eruit komt. Maar het, het <laughs> kan er niet, uh, uh, soms niet meer van maken. Maar de volgende plaat zou die dan weer een beetje up tempo en springeriger uh, kunnen zijn? Uh, of zie je zelf dat niet doen? Nou, op zich, op zich is deze plaat, dus, dus een nieuw album uitgekomen... ongeveer uh, een maand geleden, te bestellen op de site. En, uh, huh? uh, uh, uh, maar er uh, zitten, zitten vrolijke nummers tussen. Uh, en ik denk dat de volgende plaat, ja wil ik toch een, een nog van tevoren nog iets beter nadenken over, over het concept. Je bent toch in de ontwikkeling en je merkt dat, dat er een hoop te schaven valt. Dus, dus wat meer één soort geluid proberen te brengen. Maar waar, waar voel je jezelf het, het, het fijnst bij, het best bij? Bij wat voor soort muziek dan? Uh, je bedoelt welke muziek het leuk vindt? Ja, nou ja, zoals je net, net redelijk ingetogen. En, en ja, relaxed nachtmuziek, uh, is, is, is dat dan het beste bij je? Nou, vroeger zat ik in een punk band, jongen. Dat vond ik helemaal te <laughs> gek. Je kunt gewoon keihard rachen en gewoon niet normaal je ontzettend uh, uh, ja, uh, verlul zetten op het podium. Dat is gewoon, uh, dat is gewoon ook ontzettend leuk. Maar ja, ja ik vind gewoon. Zolang ja, het mijn muziek maken. Zo. Zolang het muziek is. Ja. En je, je zei ook, ik, ik doe het in het eerdere interview, zei ik, ik doe het ook vooral voor mezelf. Ik ben op zoek en ik uit me dan in mijn muziek. Maar ik neem het toch aan, zeker ook als je hier bij Radio 1 speelt en je zegt, nou, je kan dus een CD kopen op de site. Het, het, het is niet alleen voor jezelf hou je het. Nee, ik wil graag dat, dat, dat, dat, dat, mensen, dat mensen daarnaar luisteren. Ehm. Um... Maar ja, ik kan daarin soms wel een beetje uh, iets te bescheiden zijn. Ja? Dus we zijn Goed. ook nog niet echt een hele grote band. En dat heeft misschien ook wel een beetje te maken met dat ik uh, niet zo heel snel en heel makkelijk uh, de PR opkant... kan. je hebt echt een paar snelle jongens nodig uh, nog in die groep. Eigenlijk gier. wel. Dus uh, bij deze wil ik gewoon <laughs> gelijk mensen die uh, mijn muziek uh, leuk vinden en denken, nou, uh, dat moet aan een man... Kom gewoon naar me toe en dan. Uh, dan uh, maken we het uh, groter dan het nu, uh, nu is. Nog heel even in het kort, waar kunnen de mensen je vinden? Uh, www.anderevanEgmond.nl uh, Daar kunnen ze uh, me vinden en ze kunnen me ook vinden op de release party van, van, de, van het nieuwe album. Dat is uh, 7 april uh, in uh, Dwaze Zaken. Dat is een café uh, in Amsterdam vlakbij uh, het Centraal Station. Kijk, daar is de release party van uh, de komende CD. En dat zijn ook nummers die je hier gespeeld hebt, neem ik aan. Ook. Kijk, ja, dus mocht je het een keer zelf willen zien... en uh, nou ja, ik heb er net met mijn neus bovenop gezeten, het is aan te raden. Dankjewel dat je bij ons in de studio was, André van Egmond. Ja, onze columnist Diederik van Zessen heeft het beste met de mensheid voor. En dat is de reden dat hij vannacht weer eens heel boos is geworden. Luister maar. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, NIBUT, is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens. NIBUT richt zich daarbij vooral op consumenten, maar ook op professionals die werken bij de overheid en de financiële en maatschappelijke dienstverlening. Daarnaast doet het NIBUT onderzoek naar de geldzaken van consumenten. De missie luidt... Het verhogen van de zelfraadzaamheid van consumenten op het gebied van de huishoudfinanciën. Ja, niet ken ik. Ja, ja dat is een, een instelling van Nederlandse... Oh, het is iets met besparen of bezuinigen. Het is iets met chessvoorlichting. Ze hebben opgekeken op de site van, voor we gingen samen aan welke kosten we konden verhalen. Ja, uh, dat is een mooi reclamepraatje. Hè? En wat een nuttige organisatie moet dat toch zijn, zult u denken. Zeker in tijden van recessie hebben we zo'n instituut natuurlijk hard nodig. Jan met de pet moet op de centen letten en het Nibud is zijn beste vriend. Zou je denken. Maar wat schetst mij verbazing. Schrikkeljaar kost een gemiddeld gezin 14 euro extra, heeft het Nibud berekend. Het instituut voor budgetvoorlichting. Dit bericht heeft u vandaag ongetwijfeld al gehoord of gezien in de verschillende nieuwsbulletins die het persbericht van het Nibud flink wat aandacht hebben gegeven. Maar waarom? Waarom is dit uitgezocht? Het is toch één keer in de vier jaar schrikkeljaar. Er zijn toch elk jaar zes maanden die een dagje langer duren? Het Nibud heeft dit onderzoek op eigen initiatief gedaan. Daar is ongetwijfeld een dure kracht op gezet. Nu ben ik geen econoom, nog ben ik een ster in administratie... maar dit bericht had ik ook wel voor u kunnen schrijven. Had toch mooi wat geld geschild? Uw vijfjarige nichtje weet ook dat februari een dag langer duurt dit jaar. Dus moet ze wat voorzichtiger aandoen met haar zakgeld. Hand op de knip, nadenken voor je geld uitgeeft. Oh ja, het nieuwsbulletin waaruit u zojuist een fragment hoorde... begon overigens met dit bericht. Minister De Jager onderzoekt samen met de AFM... hoe problemen rond hoge hypotheekschulden kunnen worden voorkomen. Daar reageerde in de Tweede Kamer op vragen... naar aanleiding van een uitzending van Zembla. Daarop bleek dat veel mensen met betalingsachterstanden... gedwongen worden hun huis te verkopen... en vaak blijven zitten met grote restschulden. Kijk. Dat is dus de realiteit. Daar gaat het over. De crisis. Dus wat moeten we doen? Nadenken voordat we ons geld uitgeven. Dus dat zouden ze bij het Nibud ook wel eens mogen doen. Voordat ze weer geld uittrekken voor zo'n onzinnig onderzoek. Ja, nu weet u ook eens wat de afkorting Nibud inhoudt. Uh, en dat uh, legde onze columnist Diederik van 6 eventjes haar fijn uit. Ja, en uh, volgende week dan is hij natuurlijk ook gewoon weer met een column bij ons terug. Dat ik dat zeg, het betekent maar één ding. Dat nog steeds wakker er voor vandaag op zit. En dat betekent dat we het stokje overgeven aan nu al wakker. Maar voordat we uh, dat echt gaan inleiden... eerst nog iets voor volgende week, dan? Ja, of laat ik iets heel anders zeggen. Diederik van Zessel hoorde ik net met zijn column over het Nibud. Ik heb straks uh, een woordvoerder van het Niebud aan de lijn over Schrikkeldag. Dus uh, ik hoop dat ze nu nog aan de lijn wil komen naar deze uh, mooie, keiharde column. Uh, volgende week inderdaad. Volgende week gaan we een hele bijzondere uitzending maken. Eigenlijk nog nooit eerder plaatsgevonden. Wat wel, altijd gebeurt met uh, verkiezingsnachten. We worden op radio een speciale uitzendingen gemaakt. Maar wij gaan onze uitzending volledig in het teken zetten van Super Tuesday. Uh, Jullie hebben vandaag ook aan de primaries aandacht besteed. Volgende week tien primaries en wij gaan er volop aandacht aan besteden. De stemmen worden nu nog geteld uh, in Michigan en Arizona. Dat zijn eigenlijk de opmaat naar volgende week. Dan wordt het echt één groot ja, eigenlijk, uh, primary feest daar in Amerika. En wij gaan het uh, vier uur lang voor jullie bijhouden. Absoluut. Uh, wat, wat, wat gaan we dan zien? Wat, wat, wat, wat wordt er anders? Een hele andere uitzending. We gaan het echt helemaal in teken zetten van Amerika. Hopelijk zitten we hier echt uh, aan de hamburgers, aan de Amerikaanse pizza's. En we gaan bellen met alle deskundigen die we afgelopen tijd ook daarover gesproken hebben. Hopelijk kunnen we Willem Post spreken en Maarten van Rossum die al eerder voor ons uh, uh, de verkiezingen hebben gevolgd. En we gaan natuurlijk ook schakelen met onze mensen in, uh, in Washington, bijvoorbeeld Waterzantingen en GPD-journalisten Hanneke Kultjes die ook eerder bij jullie vannacht in de uitzending was. Ja, volgende week gaat uh, WNL, WNL Goes America dus. Uh, maar ja, over een paar minuten zijn jullie natuurlijk weer bezig met uh, nu al wakker. Uh, wat kunnen we daar allemaal gaan zien buiten het Nibetom? Ja, we gaan uh, nog wel even naar het buitenland toe. We gaan naar Nicaragua. Uh, daar is een, uh, iemand die in Nederland voor het vluchtig is een documentaire maken gevonden. En we hebben de persoon, de journalist die hem gevonden heeft... Aan de lijn. En uiteraard, het is schrikkeldag. Dus we gaan het ook over schrikkeldag hebben. Meer aanzoeken, meer huwelijken. Hoe kan dat en waarom? Um, en het is daarmee ook meteen de dag van de zeldzame ziektes. Uh, niet een dag die jaarlijks plaatsvindt, maar een dag die eens in de... vier jaar plaatsvindt. Dat allemaal. Na nou, het nieuws van 4 uur. Als u het goed vindt, dan uh, blijf ik daarvoor ook nog even zitten. Want jouw trouwe collega stoel Stol die is uh, geveld met uh, de griep volgens mij. Precies. Die kan er helaas niet bij zijn en ik heb de eer om haar te mogen vervangen. Dus nog twee uur langer uh, mijzelf het op wordt de radio. Een, het wordt een marathonpartij voor jou. Ach ja, alles voor uh, de grote liefde. De radio volgende week, dan ben ik er in ieder geval ook weer dan met die, die verkiezingsspecial. Maar dan gaat u ongetwijfeld nog heel veel meer over haar horen. Ik denk dat ik de laatste woorden maar aan de geef. Nou ja, dan kan ik alleen nog maar meedelen dat, uh, dat nog steeds wakker er nu daadwerkelijk bijna op zit. En dat we eerst gaan luisteren naar het NOS Journaal. Tot volgende week. Nog steeds wakker. WNL Nieuws in de nacht.